Nu volgen de laatste veertien delen van de bewerkingen van Moordbrigade Stockholm. Een serie hoorspelen geschreven door Anton Quintana, Naar de boeken van Cheval en Baleur. Derde deel. Daar komt-ie. Denk drank hun Discreet en zonder onnodig misbaar. Wat hm? gaan we nou krijgen? Hm, dat is nog wat makkelijk. Als u het gezien, komt het recht op ons af. Zeg nou maar eens dat meneer geen flair heeft. Of hij is blind. Zo, wat is dit voor een comité voor ontvangst? Hoe weet u dat we juist u moeten hebben? <lacht> Laat me niet lachen. Of vergis ik me zo. Nee, nee, nee, zeker niet. Commissaris en Willen wil een gesprekje met u hebben. Dus als u zo vriendelijk wilt zijn om met ons mee te gaan... Ja, is die vent gek, zeg. Ik ben er toch twee weken geleden nog geweest. En ik heb hem niet meer te vertellen dan toen. Ja, daar moet u maar met hem over praten. Wij hebben alleen maar onze instructies op de post. Oh, best, best. Maar luister eens, jullie moeten me toch voor het domme eerst naar mijn huis in Merstra rijden. Ik wil me wel even verkleden. Dat restje weet jullie wel. Zeg, ben jij nou helemaal? Je kunt het niet commanderen. Ah, oh, we kunnen wel even langs een huis rijden. Waarom niet? Nou, dan wachten we op. Ja, meneer Roos, gaat u zitten. Wie kon vermoeden dat we elkaar zo spoedig weer zouden zien? Ja, ja. U neem ik aan. Aan mij heeft het tenminste niet gelezen. Ik zou graag willen weten wat u deze keer voor de uitdaging hebt om mij aan te houden. Och, uh, laten we het niet zo ernstig opvatten, meneer Roos. Uh, laten we zeggen dat ik u uh, bij wijze van informatie wil horen. Uh, tenminste, om um mee te beginnen. Nou, ik vind het onnodig dat u uw hand langer uitstuurt om nog een werk op te halen. Overigens zou ik nog heel goed op lucht gehad kunnen hebben. Ik heb echt geen zin om een baantje kwijt te raken... ...omdat u er nou opeens lol hebt om hier met mij te zitten bouwen. Nou, zo erg is het ook weer niet. Ik weet dat u 48 uur vrij heeft, dus... ...is het niet meneer Roos? We hebben dus de tijd en er is niets van Salas gebeurd. Nou, u kunt mij hier niet langer dan zes uur vasthouden. Ik ken de regeltjes. Gezien de bijzondere omstandigheden, meneer Roos, maken we daar twaalf uur van. Misschien nog langer, als het zo uitkomt. Wilt u in dat geval zo vriendelijk zijn... ...mij te vertellen waar ik van verdacht word? Meneer de Commissaris. Ja, uh, steek eens op. Nee, nee, dank u. Ik heb een eigen merk. Ik heb nog niet gezegd dat ik u ergens van verdenk, meneer Roos. Ik was alleen maar van plan wat te praten over die overval van vrijdag. Wat voor overval? Die bank van Hans Gattan. Een geslaagde overval in John Verre dat 90.000 een mooi bedrag is. Maar met een minder geslaagde afloop. Tenminste voor die klant die doodgeschoten werd. <laughs> Nou zit u toch wel naast hoor. Zei u dat het afgelopen vrijdag was? Precies. En toen was u natuurlijk op stap, meneer Roos. hè. op, op een lucht liever gezegd. Maar waar waren we dan wel afgelopen vrijdag? Nou kijk eens waar u was. Dat, dat weet u niet, meneer Olsson. Maar ik was vrijdag in Lissabon. We zouden in Lissabon aankomen om uh, 14.45 uur. En uh, hadden 10 minuten vertraging. Ik heb veilig gegeten en geslapen in hotel Tivoli, geen mm -hmm. gecontroleerd kan worden. Mooi, mooi, mooi. Een erg mooi alibi, meneer Roos. U hebt me niet teleurgesteld. Maar uh, de heren Malmström en Moreen waren toch niet in Lissabon, wel? Nou ja, waarom zouden die in in Lissabon zijn? Niet dat het mij wat aangaat, uh, wat Malmström en Moreen uitvoeren? Nee, nee, nee. Nee, nee, dat heb ik al zo vaak gezegd. En kijk, wat, wat, wat van vrijdag betreft. Ja, ik heb de laatste dagen zelfs geen tijd gehad om kranten te lezen, dus ik weet geen barst van welke bankoverval dan ook. Dan kan ik u de inlichting geven, meneer Roos, dat de overval uitgevoerd werd tegen sluitingstijd door iemand die gekleed was als vrouw. Die zich eerst 90.000 kronen in bankbiljetten toe-eigende, toen een man neerschoot die een klant van de bank was, en toen wegvluchtte in een Renault. Dat schieten eh, verandert de categorie van het misdrijf, zoals u misschien wel begrijpt, zult, meneer Roos. Ja, kijk, wat ik niet begrijp, is wat ik hiermee te maken heb. En wanneer hebt u uw vrienden Malmström en Moreen het laatst ontmoet? Meneer? Dat heb ik u de vorige keer toch al verteld. Ik heb ze sindsdien niet gezien. En u weet niet waar ze zitten? Nee, nee. het enige wat ik over ze weet, is wat u mij verteld hebt. Ja. Ik heb ze niet gezien sinds ze in kwamen te zitten. Zo, zo, zo, zo. Nou ja, het zal niet zo moeilijk zijn om dat uit te vissen. Kijk, dus ik kan u in elk geval wel zeggen... En dat als er geschoten is, dan zijn Malmström en Moreen er niet bij betrokken geweest. Zo dom zijn ze niet. Het is wel denkbaar dat Malmström en Moreen niet zouden gaan schieten, maar dat sluit toch niet uit dat ze erbij betrokken waren? Huh? Dat ze in de vluchtauto zaten bijvoorbeeld, of niet soms. Ja, daar hebben we geen antwoord op. Hè? Bovendien, het is niet ondenkbaar dat ze een compagnon hebben gebruikt. Misschien een vrouwelijke compagnon? Ja, dat is een mogelijkheid waar we rekening mee moeten houden. Was het niet de verloofde van Malmström die meedeed met die kraak? Als ze de laatste keer voor gepakt zijn. Ze kreeg anderhalf jaar, dus we weten waar ze is. Ja, zij is namelijk niet ontsnapt. Maar er bestaan meer meisjes. En de heren hebben daar blijkbaar niets op tegen om vrouwelijke medewerkers te gebruiken. Of uh, wat zegt u, meneer Roos? Tja, uh, ja, wat zal ik zeggen? Uh, zijn mijn zaken niet? Ik ben niet verantwoordelijk voor wat die twee uitvoeren. Het zijn oude vrienden van me... en ik ben de eerste die betreur dat zo'n slechte passen opgegaan. Maar ik heb niets te maken met hun eventuele criminele bezigheden. U ziet wel in, meneer Roos... Ja. dat uw beweringen zeer bezwarend voor u zijn... als straks blijkt dat u wel contact met die twee gehad hebt. Nou, nee, dat kan ik niet inzien. Oh, jawel, dat kunt u best. Ja, we moeten ons gesprek hier afbreken... en het straks weer ervatten. Als u me niet kwalijk neemt, meneer Roos... Hallo. Ja, hallo, Floppy. Met mij, ik ben het. Moet je horen, kunnen we uh, wat later afspreken vanavond? Huh? Nee, ik moet met een vent praten en dat duurt misschien een paar uur... Ja, ja, ja, zeker daarna geweten. Ja, ik heb ontzet te Nee, nee, ik zit niet in de kroeg. Nee, het is een soort hotel, maar het is hier verschrikkelijk slecht. Dus uh, ik wacht met het eten tot straks. Zeven uur, is dat goed? Goed, dan ga ik jou om zeven uur. Ja, tot straks. Daar. Zo! Jongens, ik heb Roos. Zo, so, ver. Zo. Waar was hij vrijdag dan? In Kuala Lumpur of Singapore? In Lissabon. Hij heeft echt wel het beste baantje genomen dat een gangster zich als dekman voor mij kan wensen. Niemand kan zulke fantastische aliens laten zien. Dat zegt hij dan verder? Niets. Hij weet helemaal niets. Zegt hij. Heeft Malmström en Moreen in geen eeuwigheid gezien? Hij is glad als een haal, slim als een vos en licht als een paard. Met andere woorden, een wandelende menagerie. Hmm. Nou, wat ben je van plan met hem te doen? Ik ben van plan hem te laten gaan. En ik ben van plan hem te laten schaduwen. Kun jij je roos door iemand laten schaduwen? Iemand die die niet kent? Waarheen moet hij geschaduwd worden? Haar Honolulu, in dat geval stel ik mezelf beschikbaar. Ja, ik ben serieus. Nou, dan zal ik het wel moeten organiseren. Wanneer moet die dan beginnen? Nu. Ik laat hem nu direct gaan. Hij heeft vrij tot donderdagmiddag en in die tijd zal hij ons laten zien... waar Malmström en Moreen zich verstopt houden. Als we hem tenminste niet uit het oog verliezen. Uh, donderdagmiddag. Dan hebben we tenminste twee man nodig die elkaar kunnen aflossen. En ze moeten verdomd goed kunnen schaduwen. Hij mag niet merken, anders is alles verloren. Nou, geef hem een kwartier. Ik geef een seintje als er nou is. Oké. Okay. Ik heb medelijden met die stakker. Het staat op streng dieet vanwege zijn maagsfeer. Moet maar aanzien dat die ellendeling van een Werner Roos... met zijn vriendin vier uur lang lekker zit te schransen. Notabene in het beste restaurant van Stockholm. En nou zit hij alweer uren in de bosjes... terwijl dat tweetal moe gevreet en moe gevree... ligt de macht in die zieke bungalow van meneer Roos. Ja, dat gaat nog vele uren duren voordat die rotzak uit bed stapt. Hopelijk zijn maat Malmström en Moreen op gaat zoeken. Nee... Politieman zijn is soms echt een hondenbestaan. Die boeldozer denkt dat hij met grote misdadigers te maken heeft. Maar laat ik hem dan eens vertellen dat het helemaal geen grote misdadigers zijn. Niet? Hoe wou jij ze dan noemen? Dat weet ik. Hè? Maar grote misdadigers, als je het nog niet wist, die worden niet gepakt. Grote misdadigers overvallen namelijk geen banken. Die zitten op kantoor en bureaus op knoppen te drukken. Ze nemen geen risico's. Ze grijpen zich niet aan de heilige koeien van de maatschappij, maar houden zich bezig met gelegaliseerd uitzuigen. Dat soort profiteert van alles. vergiftigde natuur. Jezus, wat doen we nou lol. Dat nou, is het soms niet zo. Nou ja, goed, dan wat we weer eraan doen. Zeg, waar is Holston uh, eigenlijk mee bezig? Zou ik je vertellen? <laughs> Om je rot te lachen. Een parkeerwachter ziet dat een meneer een oude vrouw van haar tasje wil beroven en begint te gillen. En twee van onze brave collega's grijpen die meneer en krijgen dan te horen dat hij het vrouwtje alleen maar hielp oversteken. Nou <laughs> ja, dat zei dat vrouwtje ook, dus het was duidelijk een vergissing. Maar onze brave collega's willen hun gezicht redden, arresteren de onschuldige meneer en nemen hem mee. Ja. Ze keren de boodschappentas binnenste buiten, alleen voor de vorm natuurlijk, en maken dan zo'n beetje hun excuses. Ja, kunst, toen was er geen publiek bij. Op straat waren ze voor schut gegaan. Maar goed, de nette meneer pakt zijn spullen weer in, aanwaard de excuses. ...en op dat moment komt nog een collega van ons bureau binnen met zijn herdershond. Ja, hij ontsnuppelt even in die en tas ...en begint dan heel lelijk te grommen tegen de komkommers en de broodjes in die tas. De meneer wil net naar buiten gaan als onze collega's hem in zijn kraag pakken. Want wat denk je? Die hond is een hasjehond. Ja, dus de komkommers en de broodjes worden opengesneden... ...en ja hoor, hash en amfetaminecapsules. Ja, je moet maar geluk hebben op weg. Precies. Nadat nou, die meneer van alles beweerd had dat de tas niet van hem was, maar dat hij hem van iemand op straat gekregen had, dat maar je kind dat wil, mm. kwam hij ten einde raad ineens met een wel zeer verrassende mededeling. Mm. In ruil voor wat goedwillendheid van onze kant wel te bestaan. Mm. Wat had hij dan te zeggen? Huh? Nou, hij vroeg wie er belast was met de bank overvallen. Het is niet waar. Ja, zo gek bedenk je het niet, maar het is waar. De meneer wil dat wij een oogje toedoen in ruil voor zekere mededelingen die hij kan geven. En nu is Bulldozer Olsson commissaris van politie... naar hem toe, omdat het nou eenmaal zo is... dat de bankovervallen voor alles gaan. Wat kan zo'n hier nou te vertellen hebben? Je weet nooit. Zeg maar, als hij inlichtingen kan geven... Nou, dan heeft hij die tas... van een onbekende op straat gekregen. Zoiets komt er voor? Je hoeft niet zo verbaasd te kijken, hè? Ik wou niet goed. Ah, Mensen moeten elkaar wat meer vertrouwen. Als zo'n man dat nou zegt... waarom zou je hem niet geloven? Natuurlijk, het wordt in beslag genomen, maar... Daar houdt het dan ook niet op, als de meneer tenminste ter beschikking van boeldozer wil blijven. Nou, ja. het zal mij benieuwen. Ah, heren, dit is Philip Morrison. Ah. Ook oh, goeiemiddag. Hè. Meneer Morrison blijkt een goede bekende van Malmström en Moreen te zijn... Zo goed dat hij regelmatig boodschappen voor deze heren doet, wanneer ze zichzelf liever niet in het openbaar vertonen. En het toeval wil dat meneer Morrison om exact zes uur dit lijstje boodschappen moet afleveren, waarbij hij een signaal gebruikt. Niet waar, meneer Morrison? Inderdaad. En nu gaan we repeteren. Om exact zes uur moet Morrison aanbellen. Mogen we het signaal nog een keer horen, meneer Morrison? Eerst een erg kort belletje, meteen daarna een lange... Een pauze, vier korte mm -hmm. een pauze, een lange en meteen weer een korte. Het, het klinkt ongeveer zo. Zo. Exact, ja, het klinkt tenminste juist. Mm. <clears throat> nou, wat is dit? Oh, het boodschappenlijstje van Malmström en Moreen. En uh, wat moet ik doen? Ja, stel je voor, zeg. Dat heb ik me al sinds maandag afgevraagd. Uh, wie heeft je eigenlijk hierheen gestuurd? Weet ik niet. Een of andere hoofdcommissaris heeft opgebeld. Wat ben je dan? Computertechnicus. Nou, vraag ik je. <laughs> misschien kun je iets uitrekenen. Het uh, goede toto-rijtje misschien. Uh, nou, dat gaat niet. Ik probeer het al jaren. Nou, we zullen wat zien. Uh, nu gaan we in ieder geval rapporteren. Tiental onderbroeken, vijftien paar sokken. Wie moet je gebruiken. Wat? Daar staat op dit lijstje? Uh, Moreen zal er twee nemen en Malmström de rest, denk ik... Die Malmström is een uh, klerenmaniak. Eet hij dan ondergoed? <tie> dat niet, maar hij gooit de oude altijd weg als hij zich verkleedt. <tie> hij moet ook een speciaal soort hebben. Franse. Ze verkopen ze alleen bij Morris. In ja, wonder dat hij banken moet beroven met zulke dure gewoontes. Waarom hebben die twee man vier Donald Duckmaskers nodig? Ja, dat moet je mij niet vragen. Ze hebben er trouwens al twee die ik vorige week heb gekocht. <tie> Wat wordt bedoeld met zes doosjes negen? <tie> een uh, speciaal soort condooms. ...omgedaan zien ze er ongeveer uit als uh, <coughs> gummiknuppels met een donkerblauw uniform en een roze snoek. Moet jij het even horen? Loop op met dat papiertje. En meneer Morrison, u hoeft niet bij te dragen tot het amusement. Leuk zijn kunnen we zelf. Oh, oh kunnen we dat. <laughs> uh, laten we ons nu met de belangrijke zaken gaan bezighouden. Repeteren. Maar wat moet ik nou eigenlijk doen? Uh, we stellen ons de situatie voor. Hè? Wie belt aan? Colbert. Juist, uitstekend. En wie van de twee zal er open doen, denk je? Malmström, die doet altijd open. Goed. Hij verwacht meneer om te zien met zijn boodschappen. In plaats daarvan ziet hij ons. Precies. Zowel hij als Moreen zijn helemaal perplex. We zijn ze gewoon te slim af geweest. Wat een gezicht zullen ze zetten. En uh, stel je voor hoe Paf roos zal staan. Schaak en mat in je zet. Maar, maar wat? Maar het cruciale punt is dat Malmström en Moreen gaan Waarom zijn. Ja, ze hebben een heel arsenaal in dat huis. Dat doet er niet zoveel toe. Ja, dat zegt u. Malmström en Moreen zullen vast geen tegenstand bieden als ze inzien dat de situatie hopeloos is. Maar als ze dat nou eens niet inzien... Ja, we moeten er rekening mee houden dat ze desperaat kunnen zijn, inderdaad. En dat ze zullen proberen zich eruit te schieten. In die situatie staat een traangasexpert klaar om in te grijpen. Oh rustverstel. Ze zullen ook een agent met een hond buiten de deur bij de hand hebben. De hond valt aan. Hoe gaat dat? Moet die hond ook een gasmasker op? Goed idee. Dus, mogelijkheid 1. Malmström en Moreen proberen tegenstand te bieden, maar worden overmeesterd. Aangevallen door de hond en onschadelijk gemaakt met traangas. Hm. Uh, alles tegelijk. En mogelijkheid 2. Malmström en Moreen verzetten zich niet. De politiemannen dringen de flat binnen met getrokken pistolen en omringen hen. Ik niet. Hoezo? Ah, uh, die gek weigerd uit principe wapens te dragen. Oh. Nou ja, de misdadigers worden ontwapend en ze krijgen handboeien aan. Ik ga persoonlijk de flat binnen en verklaar ze voor gearresteerd. Ze worden weggevoerd. Iemand nog vragen? Uitstekend. Alternatief drie. Een alternatief kan alleen maar één van twee dingen zijn. Daar trek ik me helemaal niks van aan. Alternatief drie dus. Malmström en Moreen doen helemaal niet open... en in dat geval forceren jullie de deur... Ja, en dringen met getrokken wapens binnen en omringen de misdadigers. Precies, zo moet dat. En dan kom ik de kamer binnen en arresteer ze. Uitstekend. Jullie kunnen dit zelf opdreunen. Nou, en hiermee zijn de mogelijkheden dus uitgeput. Alternatief 4. De gangsters doen open en maaien ons allemaal en alle agenten en de honden neer met hun machinepistolen. En gaan dan op de vlucht. Maak je geen zorgen. Ten eerste zijn Malmström en Morel een heleboel keer gepakt zonder dat er iemand gewond is. En ten tweede zijn zij z'n tweeën en er zullen zes politiemannen en een hond buiten staan. Nog tien man op de trap, twintig man op straat en een officier van de justitie op zolder of waar die dan ook mag gaan zitten. Jij hoeft trouwens niet mee te gaan. Ik zie niet in wat jij als computertechnicus daar zou moeten uitvoeren. Zonder die apparaat beter te hulpeloos. Dat kunnen we misschien met een ijskan voor aan de bovenheizen. Jullie weten alles over de ligging van de flat als we vertrekken. Het gebouw staat al onder discrete observatie en er is niets gebeurd. Malmström en Moreen kunnen gewoonweg niet weten wat ze te wachten staat. Meneer, hou u dus gereed. Meneer Mauritson, ik neem aan dat u geen zin hebt om mee te gaan. Of wilt u misschien uw vrienden ontmoeten? Eh, ik moet er niet aan denken, hè? En dan stel ik voor dat we u hier ergens in alle rust neerzetten... totdat de zaak klaar is. U begrijpt. Als blijkt dat u ons op de een of andere manier gek gehouden hebt... dan wordt onze onderhandelingspositie anders. Ja, ja, ja, dat begrijp ik heel goed, maar ik weet dat ze daar zijn. eigenlijk zouden we die schot mee moeten nemen. Mijn idee... Kom, kom, kom, kom, hier. Uh, zo wordt het spel nou eenmaal gespeeld. Ik wil alleen maar met de beste bedoeling nog even zeggen dat Malmström en Moreen gevaarlijker zijn dan jullie denken. Ze zullen zeker proberen zich er doorheen te slaan. Dus neem geen risico's. Hiermee bedoelt meneer Mauritson dat hij het liefst wil dat we zijn twee printjes ter plaatse doodschieten. Je hoeft hij niet de rest van zijn leven bang voor ze te zijn? Ik wil jullie alleen maar waarschuwen. Je moet het niet verkeerd opvatten. Hou je bek, Vark. Kal wel. Ik mag doodvallen als ik mijn collega laat behandelen door een verlinker. linker. Goed. Zo ja. gauw ik het teken geef, vertrekken we. Zorg dat jullie klaarstaan, mannen. Martin, nou, je had ons moeten zien. Het leek wel een onvervalste Amerikaanse gangsterfilm. Ja. Wat Mauritsen had gezegd, dat leek helemaal te kloppen. Nou, daar stonden we dan. Larsson en ik, allebei tegen de muur aangedrukt, hij met de pistool aan. Mm -hmm. En achter ons was de trapprop vol mensen... Agenten, traangasman, hondenbegeleider, de hond, twee nieuwe rechercheurs ...en nog twee specialisten met machinepistolen, kogelvrije pesten uit koningop. En waar, wat bedoelde als Olsson zelf? Nou, er werd beweerd dat hij in de licht zat. Aha. Nou, moet je horen. Ja. Nou, had ik begrepen dat ze er binnen van alles in voorraad hadden. Nee, hè? Wapens, maar ook bergen, ganse leverpastei en Russische caviar. En jongen, terwijl we daar stonden te wachten nadat we aangeklopt hadden... ...moest ik daar steeds aan denken, wat er met al dat lekkere eten zou gebeuren als we die twee weggevoerd hadden. Dat je die misschien op een kopje van ze willen overnemen. Ja, ja, dat zou zo. nog niet eens een gek idee beetje zijn. Dat zou heel zijn. Een beetje een kavia, ja. die met dat gele deksel, mee, ja, ja, ja. Maar goed, wij kloppen wij kloppen weer. Mm -hmm. Zoiets, hè? Maar niets. Niemand. Volgens plan wachten wij 10 minuten. En mijn maag gaat een keer een beetje Toen werd een ongeduldig. Hij kende het plant tot in de kleinste details, maar hij piekte er niet over zich eraan te houden. Ja, nee, maar je kunt het wel kennen, die wil zeggen dat het een verandert niet. Ja, natuurlijk, ja, maar dat deed ja. hij dan ook. Een levende stormrap van 108 kilo. Ja, ja, ja. Maar wat niemand had kunnen voorzien, was dat die deur helemaal niet goed dicht zat. Hm? En dus openvloog alsof er helemaal geen deur was. <laughs> en vriend Guntval, met een weerstand, vloog dus dwars door de kamer, zonder de kans kreeg te remmen. Knalde dwars door het raam tegenover de deur. En, ja, dat was doorheen, <laughs> op de zesde etage. En met zijn hele lijf. Blijft hij buiten het raam hangen. En ik kon zijn benen nog vastgrijpen, maar meer kon ik ook niet doen. Hij was veel te zwaar. Voor me. En zo waren we dus allebei totaal uitgeschakeld. Lach, Willem. Ja, ja, lach maar. Ik kunt wel dat makkelijk dood kunnen vallen. En ik dacht even dat hij mij nog mee zou slepen. Ja, maar Wat leven de anderen dan? Nou, dat zal ik je vertellen. Ja, hier. De deur achter ons was weer in het slot gevallen. Nee. Ja, ja. En voor ze hem weer open hadden, jongen. Enfin, een van de jonge agenten komt het eerst binnenhollen en ja. ziet ons worstelen in dat zijn en geldt: Stop, politie, hij ja. begint te schieten. <lacht> Raakt niets en niemand, goddank, behalve dan die arme hond die ook binnenkomt. Lach nog niet, zo stom, Martin, lach nog niet. Eén kogel perforeren de warmwaterleiding. En een lange straal heet water spoot door de kamer. En raakte de andere agenten die allemaal begonnen te brullen. Want kijk, daar zijn nee. kogelvrije vesten niet op gerekend. Nee. En toen begint die hond iedereen te bijten. <laughs> het was een gekkenhuis. Ja. En al die tijd kon ik niks anders doen dan Gunther bij zijn benen vasthouden. <laughs> ja, en om alles nou nog erger te maken, smeet de traangasexpert twee rokende <laughs> granaten naar binnen. Nou, zie je het nou voor je, hè? Ja. Al dat hete water, gas en stoom. Niemand kon iets zien. Iedereen huilde, hoestte, kleunde, vloekte. En als klap op de vuurpijl kwam Bulldozer Olsen binnenhollen en riep... Malmström en Moreen, gooi jullie wapens neer. Kom naar buiten met je handen boven je hoofd. Ik verklaar jullie voor ha <middelen> <middelen> Luister goed. goed, Alles wat je ons gezegd hebt, klopt. Behalve dat Malmström en Moreen er niet, ik herhaal, niet waren. Huh. Daar heb ik niets van. Een voorlopig technisch onderzoek stelt je in het gelijk. We hebben vingerafdrukken van ze gevonden... en daarom ga ik er even van uit dat je de waarheid hebt gesproken. Ze moeten een soort zesde zintuig gehad hebben. Misschien, misschien, maar daar zit ik niet zo mee... Wat met dwars zit, meneer Mauritson, is dat onze particuliere balans nou niet meer klopt, hè? Ik heb u een grote dienst bewezen en ik wacht nog steeds op een wederdienst. U bedoelt dat u mij niet laat gaan? Ja, meneer Mauritson. Handel in drugs is immers een ernstig misdrijf. U zou toch, ik kan wel zeggen, acht maanden krijgen, hè? Hm? Maar aan de andere kant, als je nou eens onmiddellijk voor de dag komt met alles wat je weet van Malmström en Moraine... Ja, zo niet, dan sturen we je terug naar de afdeling narcotica. Maar niet voordat je een godvergeten pak slaag hebt gehad. Ja, het zou mij een groot genoeg zijn, persoonlijk. Oké, okay. oké, okay, oké. Okay. Ik heb wel iets... ...waardoor jullie zowel Malmström als Moreen kunnen pakken. Plus nog een paar. Interessant, meneer Marison. Ja, en het is zo eenvoudig dat zelfs de poes het zou kunnen. De poes? Ja, en geef mij niet de schuld dat jullie ze nog een keer missen. De beste meneer Mauritson, nou geen harde woorden. We willen die twee toch allemaal even graag te pakken krijgen. Oh. Hè? Maar wat heeft u dan in zijn maat? Het plan voor hun volgende overval. Met tijden en alles. Het plan? Vertel meneer Mauritson, vertel alles wat u weet. U bent al vrij, bij wijze van spreken. U krijgt politie kort als u wilt, maar. Vertel, vertel ons alles. Deze schouder van linkertrek ook nog maar. Stil toch! Dan neem maar al iets om. Goed. Behalve die boodschappen moest ik ook elke dag voor Malmström en Moreen naar een sigarenwinkel in Birkestaan gaan. En we vragen naar post voor Moreen. Welke sigarenwinkel? Dat zal ik ook graag vertellen, maar jullie hebben er niet aan om het te weten. Ik heb het al nagecheckt. Het is een oud mens die de winkel heeft en de brieven worden door oude mensen afgegeven elke keer door iemand anders. Oh, brieven? Welke brieven? Hoeveel? Alles bij elkaar zijn er maar drie gekomen. En... U leverde dus ze af? Ja. Maar eerst maakte ik ze open. Merkte Moreen dat niet? Nee. Als ik brieven van mensen open maak, merken ze dat niet. Ik heb een perfecte methode. Chemisch. Wat stond er in die brieven? De eerste twee waren oninteressant. Er gingen over een paar figuren die A en H heten... en naar een plaats moesten die Q heten enzovoort. Alleen hey. op buitenmededelingen, mededelingen. Een soort code. Ik heb dan vloppen weer dichtgeplakt en een Moreen gegeven. En de derde? De derde kwam gisteravond... Die was heel interessant. Het plan voor de volgende overval, zoals gezegd, in detail. Het waren drie velletjes. En? Ik heb ze aan Moreen gegeven. Maar eerst heb ik fotocopieën gemaakt en die heb ik op een veilige plaats ondergebracht. Oh, beste meneer Mauritson, welke plaats? Hoe snel oh. kunt u ze halen? Jullie kunnen ze zelf halen, ik heb geen zin. Wanneer? Zo gauw als ik vertel waar ze zijn. Wij dan? Kalm aan, kalm aan. Dit is echt spul. Dus wees niet ongerust. Maar eerst wil ik twee dingen hebben. Wat dan? Ten eerste een officieel papier van afdeling narcotica... ...waarin staat dat ik niet verdacht ben van een misdrijf... ...in verband met verdovende middelen. En dat het vooronderzoek afgebroken is op grond van gebrek aan bewijs. Jazeker, direct. En ten tweede? Ten tweede. Ik wil een papier hebben dat u zelf ondertekent... ...over die geschiedenis van medeplichtigheid met Malmström en Moreen. Dat de zaak onderzocht is... ...en dat ik te goeder trouw heb gehandeld en die stukken zijn binnen tien minuten opgesteld. Daar ga ik nu voor zorgen. Goed. Uitstekend. Ja. De brief met de kopieën ligt in het Sheraton Hotel. Ik heb hem daarheen gestuurd. Ze ligt bij de receptie. Postverstand. Op welke naam? Graaf Philippe van Brandenburg. Wat? Philip met PH. Ik maak doodvallen. Uitstekend, uitstekend. U gaat nu in een kamertje zitten. En misschien wilt u een kopje koffie, een paar koffiebroodjes of zo? Thee graag. Nee, daar wordt voor gezorgd. U krijgt natuurlijk ook uh, gezelschap. Dat begrijp ik. En wij gaan die brief halen, direct. Het eenvoudigste is eigenlijk dat jij gaat, lasten. En zegt dat je graaf van Brandenburg bent. Ik? Nooit. Ik neem nog liever meteen ontvlag. Ja, die dan? Als we vertellen hoe het zit, krijgen we alleen maar gedonder. Ze weigeren misschien de post af te geven en zo. We kunnen een heleboel waardevolle tijd verliezen. Ik kan wel een visitekaartje van me meegeven. Ze zitten in een geheim vakje van mijn portefeuille. Ziet ontzettend voornaam uit, al zeg ik het zelf. Mooi grijs lettertje, zilver monogram in de ene hoek. Ik weet en... wie het kan doen: Melander. Die is er geknipt, hoor. Ja, als ik naar de kradenier ga waar ik al tien jaar mijn boodschappen doe en ik vraag hem een halve liter melk op de pot, dan zeggen ze nee. Maar als een figuur als Melander met zo'n visitekaartje bij de juwelier van de stad binnenstapt en zegt dat hij de herder van weet ik veel is. Dan krijgt hij twee dozen diamanten mee en tien parelkettingen op zich. Ja, ja, ja, ik geloof je. Haal die melanden dan maar gauw hier. Meneer, wat kan ik voor u doen? Hier hebt u mijn kaartje. Ik, ik kom een brief ophalen. Oh, juist. Bent u werkelijk graaf om brandenboer? Uh, ja, dat wil zeggen, ik ben alleen maar door hem gestuurd. Oh, op die manier. Hier heb ik een mat, subliefd, meneer. En zegt u begrijp dat het altijd dezelfde grote eer is om een gast te hebben. Schitterend, geniaal. Wie zegt dat? Bulldozer Olsen. Die is op ernstig, zie ook <laughs> totaal waanzinnig. Nee, niks hoor. De toestand waarin Bulldozer het bevindt, Westerbund, wordt aangeduid met het woord euforie. Euforie? Mijn neus, hij is gek. Euforie, oftewel een gevoel van abnormaal welzijn. Meestal wordt hij niet zozeer door woorden uitgedrukt als door daden... of misschien juist zo gezegd door plastic. plastiek. Plastiek? Mm -hmm. Als je daarmee bedoelt dat hij niet in staat... is drie seconden achter elkaar stil te zitten... dan heb je gelijk. Volslagen geschikt, <laughs> als je het mij vraagt. Ik geef toe is op de duur wat vermoeiend, maar aan de andere kant... Aan de andere kant hebben we hier toch maar het volledige plan van een bankroof. Precies. Boeldozer Olsen mag dan gek zijn, geschrift, ernstig, ziek... totaal waanzinnig voor mijn verkeer in een toestand van euforie... Hij heeft ook groot en groot gelijk, want dit plan is zelfs niet het plan van een gewone bankroom. Nee, het is het plan van een echte grote koep. Precies zoals hij die al wekenlang voorzien heeft. Ah. Nou, geef nou maar toe, Larson. Ik moet het nog eens goed bekijken. Doe dat dan maar. Neem gerust de tijd. Er zijn tenslotte drie hele velle papieren. Je hebt ze pas een uur geleden onder je ogen gekregen. Het is niet iedereen gegeven om zoals bulldozer in één oogopslag te zien dat het een geniaal plan is. Vrijdag om kwart voor drie. Vrijdag de zevende of vrijdag de veertiende. Zelfs als het de eerste vrijdag is, hebben wij nog genoeg tijd om ze het op heterdaad te betrappen. Zo ontrullend zijn deze papieren. Malmström en Moreen hangen, dat zeker. En dankzij mijn glansrol als graaf van Brandenburg hebben we in handen gekregen: één, een gedetailleerde schets van de bank met precies ingetekende details. Twee, alle informatie omtrent de methodiek van de overval. Drie, de rol van verschillende personen, de plaats van de vluchtauto's en de wegen voor de vluchtroute uit de stad. En dankzij het feit dat gekke boeldozer alles maar dan ook alles weet over banken in Stockholm... ...weten we ook welke ze van plan zijn te plunderen. Notabene de grootste en de modernste. Nee, nu ga mijn eigen persoon. Gek, maar geniaal. Geniaal! Geniaal! Het plan is zo geniaal! In al zijn een eenvoud dat er maar één iemand de auteur van kan zijn. Werner Roos? Ja, daar ben ik zeker van. Om het plan te kunnen uitvoeren... ...moeten Malmstreun en Moreen minstens vier helpers hebben voor het veldwerk. Oh ja? Kijk maar. Drie los van elkaar staande acties. Eén, afleidingsmanoeuvre. Twee, preventieve operatie. Precies. En in feite direct tegen de belangrijkste tegenstander. Dus tegen ons, de politie. En drie, de beroving zelf. Twee van die helpers worden trouwens met name genoemd. Houser en Hof. Ja, die moeten de bewaking naar buiten uitvoeren. Uh, bewaking naar buiten? Van de beroving? Zijn ze dan bang dat anderen hen die bureau als ze naar buiten komen met de poet? Ja, dat is ook wel eens voorgekomen. Maar ze zijn vooral bang dat wij er zullen zijn. En terecht, terecht, we zullen er zijn. En omdat we dankzij dit plan precies weten wat ze tegen ons denken te ondernemen... zullen we ze gemakkelijk buiten actie kunnen stellen. Net zo goed als dat we raad zullen weten met die kerels die de afleidingmanoeuvre moeten verzorgen. Maar die zijn anders niet mis. Twee auto's en explosieven. Prachtig, prachtig. Die personen worden aangeduid als aannemers... Ja, ze moet iets ondernemen dat zo'n onopzienbaar dat bijna alle surveillancewagens erop afkomen. Een ontploffing dus. Waar? Dat merken we vanzelf. En als die aannemers nou eens een uh, benzinestation of zo uitkiezen? Als, als... Uh, heb je dat tweede deel van hun plan gezien? Schitterend, hè? Knap, nietwaar? Brutaal. Ja, brutaal, dat is het. Een schitterend brutaal plan. Als alle surveillancewagens bij die explosie zijn... houden we alleen de overvalwagens over. Ja, toch? En die staan dan als tactische reserve bij het bureau te niksen. En veel meer zullen ze ook niet kunnen doen. Er komt er nog zo vaak alarm binnen. Want de heren aannemers blokkeren de vertrekroutes. Als we daar niks van hadden geweten, dan zouden we voor een rare verrassing staan. Ja, Rikken, Maar onze mobiele eenheden zouden vastzitten bij de explosie en bij bureaus. Ze zouden we vrij spel hebben, de heren Bankovers. De overval met de grote O, dat is het. Jezus, de geschatte omvang van de buiten hebben ze maar alvast voor de goede orde genoteerd. 2,5 miljoen, dat is toch niet te geloven. Maar een heleboel kan ik niet ontcijferen. Wat betekent in Jezus' naam Jean heeft een lange snor? Nou, ja, zo moeilijk is dat toch niet? Denk nou eens aan die idee. Die idee? Jean heeft een lange snor is een bekende zin kunnen van. Het werd gebruikt als radiobericht aan de Franse partizanen voor die idee. Ja. In de Tweede Wereldoorlog. Oh ja? En wat betekent het? Nu gaan we aan de slag, jongens. Nu? Dat betekent het. Nu gaan we aan de slag, jongens. Oh. Nou ja, dat allerlaatste is eenvoudig, hè? Abandon ship. Verlaat meteen het ene schip. Dat begreep die zak van een Mauritson niet dat het gewoon een order was. Dat ze stand te peden van moesten gaan. Daarom was die verrekte plek leeg. Precies. Waarschijnlijk vertrouwde Roos Mauritson niet... en liet hij ze daarom van schuilplaats veranderen. Gelijk had hij. Maar hier, direct eronder staat Milano. Wat betekent dat? Verzamelen in Milaan om de buiten te verdelen. Nou, dat is toch zo klaar als een klontje? Maar ze zullen zelfs de bank niet uitkomen... als we ze al naar binnen laten gaan... We hebben ze in onze zak. Ja, daar lijkt het wel op. De tegenmaatregelen zijn tenslotte eenvoudig. Je het allemaal weten, tenminste. Geen of weinig aandacht aan de explosie schenken... en zorgen dat de overvalwagens weg zijn voordat ze geblokkeerd worden. En liefst in een kringetje rond de bank staan. Ja, schitterend <laughs> prachtig. Ja, dit is een plan gesigneerd, Berner Roos. Maar hoe zullen we dat ooit kunnen bewijzen? De schrijfmachine misschien? Ah, nou, ja, ja, ja, nou. ja. Het is bijna onmogelijk om schrift van een elektrische machine op te sporen. Nee, nee, nee. Die vent maakt nooit blunders. Hoe kunnen we hem pakken? Hm. Wat moeten we met die mouwits om doen? Huh? Laten gaan natuurlijk. Die vent heeft het zijn gedaan. Ik tel niet meer mee. Hm. Dat vraag ik me af. Stel je voor, zeg. Stel je voor dat ons te wachten staat. We pakken ze. Prachtig. Midden in hun grote koep pakken we ze. Ja, stel je voor. Kom, kom, Larsson. Dit dus weer eens wat anders dan onze laatste bankoverval. Vond hij die dan zo leuk? Wat was dat? Oh, vent met een speelgoedpistool. Buit was maar 15.000. De vent werd er nu later trouwens gepakt... omdat hij rondwachtelde in Hummel Gerden en ook geld probeerde uit te delen. Hij had in elk geval tijd gehad om dronken te worden en een sigaar te kopen. En als kroon op het werk werd hij in zijn been geschoten... door een dappere politieagent. Ja, dat zal Roos dan ook wel achter gezeten hebben. Denk je ook niet, Olson? Ja, dat is een uh, juiste gedachte die je er hebt, Olsson. Indirect is Roos schuldig. Zijn koeps inspireren ook minder begaafde misdadigers... Dus indirect kun je wel zeggen... Oh, Jezus, het... hou op. Ik wou dat ik Martin Beck was... en dat ik alleen maar hoefde op te lossen hoe iemand zichzelf dood kan schieten... in een gesloten kamer zonder pistool. Nou, we zouden het eens aan Verne Roos kunnen vragen. Hm.